7 uur. Het NOS-journaal. Door dat Een faillissement van de Floriade is voorkomen. De Kamer op een laatste vergaderdag van het jaar akkoord met Patriot missie. En fiscal cliff in Amerika weer een stapje dichterbij.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 ministerie van Defensie benadrukt dat de meerderheid van de Britse militairen zich integer heeft gedragen. De Britse premier Cameron is vlak voor de feestdagen in Afghanistan op bezoek... om de Britse troepen daar een hart onder de riem te steken. Hij zei dat ze een hoge prijs hebben betaald, maar dat hun inspanningen een succes waren. Hij vertrouwt erop dat de Afghaanse autoriteiten kunnen voorkomen... dat het land opnieuw een broeinest van terroristen wordt als de Britten zich hebben teruggetrokken. Volgend jaar wordt de Britse troepenmacht in Afghanistan gehalveerd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 Het weer bewolt en van tijd tot tijd regen. In het noorden waait een stevige oostenwind. Er valt soms wat natte sneeuw waardoor het glad kan zijn. Het wordt 1 graad in het noordoosten en mogelijk 8 graden in het zuiden. Ook morgen in het noordoosten kans op winterse neerslag. En in de rest van het land regen.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, het is vrijdag 21 december. Omstreeks 10 over 7. Schijnt het zover te zijn. Minor Remmers is er live bij. Amerika staat ook aan de rand van de afgrond. Dan gaat het over de ruzie over de belastingmaatregelen. En we beginnen ze dadelijk met een nieuw radiospel: Radiotour door een land in crisis. Maar eerst, waarom betalen we altijd meer dan we denken? Het boeken bijvoorbeeld van een vakantie op internet is een bron van ergernis. Want dat is ook altijd duurder dan je denkt door onverwachte kosten. Consumentenbond onderzocht 60 reisaanbieders... en ontdekte dat geen enkele organisatie de prijzen correct weergeeft. Babs van de Staak is van de Consumentenbond. Maar mevrouw de Staak, ja, dat denken wij altijd uh, allemaal. U heeft het onderzocht. Wat bent u allemaal tegengekomen?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 Zijn. En dat zijn kosten die onvermijdbaar zijn. Die moeten in de beginprijs opgenomen worden. En daar blijken ja, bijna alle websites zich niet aan te houden. Want het is niet zo dat je er niet voor hoeft te betalen. Dat is wel degelijk het geval. Alleen moet je dat meteen bij de beginprijs meenemen. Ja, precies. He, er is een, een, een, de wet oneerlijke handelspraktijken... en er is een reclamecode reisaanbiedingen. Um, en daar staat in dat kosten die vooraf duidelijk zijn... die moeten meteen in de beginprijs zitten. En dan moeten consumenten niet in de loop van het boekingsproces... mee ge, uh, geconfronteerd worden. Want wat zie je vaak? Consumenten die zoeken eerst nou, op datum, uh, op bestemming. Nou, Dan vinden ze iets wat helemaal naar hun wens is. Dan zien ze een mooie prijs erbij. Dan gaan ze dat boekingsproces in. En in de loop van het boekingsproces komt er van alles bij. En dan haken ze vaak niet meer af... En betalen ze dus uiteindelijk veel meer dan de oorspronkelijke prijs. Ja, want je bent ook altijd bang uh, dat je er al aan vastzit. Uh, ja, en nou ja, goed, uh, het is gewoon ja, niet correct en niet duidelijk... als dus uiteindelijk die prijzen niet zijn zoals, zoals de aanbiedingsprijs. Ja, en nou is het ook nog wel eens het geval dat je... dan heb je het allemaal geboekt en er komt er nog eens een keertje wat uh, bovenop. Hè? Een, ja, een schoonmaak of iets dergelijks. Ja, en kijk, een schoonmaak als dat per huisje is of per accommodatie... Hè, dan zijn dat ook vaste kosten die dus in de beginprijs opgenomen moeten worden. En vaak moet je bijvoorbeeld nog uh, voor een betaaloptie extra betalen. Uh, EasyJet bijvoorbeeld. Die uh, heeft altijd minimaal 6 euro dat je moet betalen uh, voor uh, betalen met een creditcard. Nou, dat zijn dingen die kunnen gewoon in die beginprijs worden opgenomen. En dat is dus niet de bedoeling dat consumenten daar achteraf mee geconfronteerd worden. En soms gaat dat om een paar euro's, maar soms gaat dat echt om nou, bijvoorbeeld uh, bijna 60 euro. Uh, en als je al die kleine dingen bij elkaar optelt, ja, dan uh, komen consumenten toch voor op een heel veel hoger bedrag uit dan de oorspronkelijke prijs. Maar nou is dat natuurlijk niet nieuw. Die, die problemen. We bestaan uh, al langer. ja u heeft het nu uh, onderzocht, maar is er dan nooit iets in het verleden aan gedaan? Jawel, natuurlijk, dit wordt steeds aangekaart. De reclamecodecommissie spreekt reisorganisaties hier ook op aan. Dat doen wij ook. Na aanleiding van dit onderzoek hebben we bijvoorbeeld d reizer erop aangesproken. Die hadden uh, uh, verzekeringen vooraf aangevinkt... terwijl consumenten daar zelf voor moeten kunnen kiezen. Dus op basis, dat moet zijn op basis van opt-in en niet op basis van opt-out. Nou, D-Reizen heeft dat nu aangepakt. Uh, de reclamecodecommissie tikte reisorganisaties op hun vingers. Maar toch blijf je zien dat ja, reisaanbieders daar heel creatief mee omgaan en toch allerlei van deze kosten ja, dus daarin opgenomen worden. Ja, misschien is een tik op de vingers niet genoeg, misschien moeten er gewoon boetes worden uitgedeeld. Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou, wat wij doen, we hebben een meldpunt. We vragen consumenten hun ervaringen met ons te delen. En de zwaarste gevallen, de meest ernstige gevallen... die gaan wij, gaan die reizanbieders nog een keer aanspreken. En mochten ze dan hun leven niet beteren... dan stappen wij of naar de rechter of de reclamecodecommissie... of we maken de melding van, van de bij de consumentenautoriteit. Ja. En op die manier hopen we toch... dat we eindelijk eens een keertje duidelijke en eerlijke prijzen krijgen. Ik begrijp het, mevrouw Van der Staak. Ik dank u wel voor de toelichting en het, uh, en het onderzoek. Meer daarover kunt u trouwens lezen op nos.nl. Het is tien minuten over zeven geweest. Tien minuten over zeven, Myno Remmers. Tien minuten over zeven. Ja, ja. Je bent er nog? Ja. ja, ik ben er nog. Ja, he. gelukkig. In Aalten zijn we. Op een prachtige boerderij. Um, ik, ik moest gelijk even. Dit zijn de Maritime nee. Christian Community Fellowship, nou, maar eventjes, We moeten eerst even uitleggen ja? waarom ik zo'n nadruk leg op die tien over zeven. Want dat is natuurlijk oh. het, het tijdstip. Ja, ja nee, iedereen luistert vanaf 6 uur. Ja, ja, nou volgens de Maya-kalender zou dus, uh, want in, in Guatemala is het dus zeven uur vroeger, zou dit zo'n beetje het tijdstip dat de ceremonie daar start. Althans, dat heb ik van de Maya-deskundige gehoord, waarvan ik zo nog een stukje zal laten horen. En wij zijn in Aalten, um, waar ze een boerderij hebben, waar ook behoorlijke voorraad is, uh, maar waar ze er zeker niet rekening mee houden dat vandaag de dag is, maar wel dat die dag aanstaande is. Zo zeg ik het toch goed, hè? Uh, we geloven dat. Uh, we weten niet zeker wanneer die dag is, natuurlijk. Maar we leven wel in het laatste dagen. Volgens wat we geloven in de Bijbel. Ja. Wat in het woord van God staat. Met twaalf mensen op een prachtige boerderij. Hoe bent u hier terechtgekomen? Dat was ook een boodschap eigenlijk. Hè? Uh, in 2009 uh, heeft Robert, de hoofdbewoner, een boodschap van God ontvangen: uh, dat we het land moesten verkennen. We wonen, ze wonen toen in een andere onderkomen. En uh, we zijn het land gaan verkennen en zodoende is deze boerderij uh, ja, op ons pad gekomen. Want die, die stond leeg, en was te huur, maar waarom Aalten? Uh, omdat Aalten uh, ligt hoger. Uh, we, we, uh, Dan dat wat, het, wat het water kan komen, dus een soort Nou, Wij geloven dat Nederland uh, door water uh, niet meer zal bestaan. En uh, God heeft ons een boodschap gegeven dat Aalten een veilige plaats is. En vandaar ook dat deze boerderij juist gelegen is op een soort uh, niveau... Wat, wat 20 meter hoger is boven zeeniveau. Ja. En dat we dus hier veilig zouden zijn, want anders... Heeft het ook geen zin? Heeft het heeft ook geen zin, natuurlijk. Nee, dus deze nee. en achter mij zijn een aantal schuren. Robert laat ze dadelijk even zien. Ondertussen dan toch maar even luisteren naar Mario Kolen. Hij is Maya-expert voor Solidaridad, ontwikkelingsorganisatie, vaak in Guatemala geweest. Waar meer dan 7 miljoen Maya's leven. En hij verbaast zich toch vooral over de enorme kermis die er in het Westen wordt gemaakt. Want, zegt hij, die Maya's die geloven helemaal niet dat dit het einde van de dag is. Nee, sterker nog, het is juist een soort nieuwjaar, een soort. Begin, luister maar. Nee, het is een, een, een, een nieuwe start eh, die eh, eigenlijk ook gesymboliseerd wordt... in alles wat Maya's dierbaar is in, in, in de mais. Je, je zaait de mais, eh, er komt een maisplantje uit... de mais wordt geoogst, de mais wordt gegeten en opnieuw gezaaid. De, in feite is zo'n maiskorrel een kleine kalender. Die legt ook diezelfde cyclus af van ontstaan tot ontplooiing komen... eindigen en toch weer opnieuw... Beginnen. En dat is, eh, het is juist een mooie dag. Nieuw jaar, nieuwe zon, nieuw leven, nieuwe kansen. Dus iets om blij van te worden. En ja, vandaag, de 21ste, worden de dagen langer. Dus in het klein gebeurt het ook al. Kijk, dat was Mario Kolen, die uh, dus, uh, ja, echt Maya-kenner is... Uh, ondertussen zijn we nu hier in Aalt even in one of the storage rooms. S sommige mensen hier spreken Engels. Uh, what do you have here? We have a variety of bottled vegetables. How, how many? altogether? Throughout all the storage rooms, nearly 7000 bottles. 7000 wekflessen en potten met allerlei soorten groenten. Die ze hier op de boerderij uh, verbouwen. En you can keep them for how many years? Up to 7 years. most storage facilities are available. And as we use them, we replenish them. Ja, ze staan echt ontzettend. Nou, met rabarber, met. Ik zie hier. Rode kool, hele schappen vol tuinbonen. En dan staat achter mij nog. That's a freezer. Fully up. Uh, Op de rond toegevuld. Yes. Up to the brim with all sorts of vegetables and meat. We buy the meat on specials from the local supermarkets. Yeah. So you've got, you have enough for when something will happen. If something goes wrong with the food supply, we have enough to feed the A Army here. Ja. Dan hebben ze genoeg voor twaalf ja. mensen die hier en niet alleen food. Uh, wat ik zie zelfs. Een uh, heleboel dozen met toiletpapier, uh, bekers. Uh, nou, eigenlijk, eigenlijk alles wat nodig is. We krijgen straks nog een uitgebreide rondleiding hier in Aalten. Straks de Amerikaanse politiek die stormt in volle vaart af op de fiscal cliff, oftewel het begrotingsravijn. Er is geen verkeersinformatie. Het is vrijdag 21 december en het verkeer rijdt gewoon door. Zo ook weer een mooie bijkomstigheid op deze dag. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Want ze hebben het namelijk steeds over het eind van de wereld. Maar in de Verenigde Staten staan ze echt aan de rand van het ravijn. Het begrotingsravijn. Ze noemen het daar de fiscal cliff. De democraten en de republikeinen moeten voor 1 januari een akkoord bereiken. En dat akkoord moet behelzen dat de staatsschuld binnen de perken wordt gehouden. Maar een belangrijk voorstel van de, Amerika de republikeinse leider Boener haalde het vannacht niet. Willem Post, Amerika-deskundige van het instituut Klingendal. Uh, Willem.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 En in de Senaat en uh, de gematigde Republikeinen, want die heb je ook hoor. Die zullen dan meestemmen in het belang van Amerika. En wij zeggen dan ook een beetje in het belang van de wereld. Precies, want ook wij zullen het uh, dan voelen. Althans, uh, merken als het, uh, als het mislukt. Ja. Er is nog geen akkoord, maar ik heb in mijn agenda opgeschreven. <laughs> de 27e december. We gaan, ja, is weer... hoop. <laughs> We gaan weer bellen dan, Willem. Ja, okay. Dank je wel voor je toelichting. Ja.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 U bent jarig en krijgt 10 euro. Het is een, het is een Nederlands feestje, dus het is allemaal uh, kleine bedragen in dit geval. U bent jarig, bed. Graag 10 euro uh, overschrijven. 10 maar. euro, ja, nou vanuit. Hoppakee. Jij mag gooien, bed. Ik mag gooien. Wat gooi ik daar? Volgens mij gooi ik uh, ik gooi vier. Het <coughs> mocht niet vals spelen. Zes. Zes, oké. Okay. Steenstraat Arnhem, en daar ga jij. Uh, wel of niet betaald? Nee, niet voor jouzelf. Ik, ik, ben, van, ik, jij hoef, bent, ik ja, hoef niks te betalen. Het is eigendom. Wat, hoe, hoe ziet de Steenstraat er eigenlijk uit? Het was een uh, saaie straat met uh, betonnen bloembakken en uh, oude fietsenrekken. Uh, ja, gewoon een wat minder verzorgde straat. Welkom in de Steenstraat. Deze straat is op de schop gegaan. Hè? Ja. Nieuwe plantenbakken, nieuwe bomen. Echt alles. In. Het, is, het is gewoon van puiterpui. Uh, van pui is echt alles uh, eruit gehaald. Uh, nieuwe bestrating, allemaal uh, met klinkers, prullenbakken. Uh, Banken, alles is vervangen. Welkom in de Steenstraat. Welkom in de Steenstraat. Het is een sfeervolle straat, dat zie je meteen. Ja. Ook een tikje rommelig. Oké. Okay. Veel niet al te grote winkels. Nee, het is een beetje een authentieke straat. Geen blokkers, geen hema's. Nee, wat ouder. Authentieke winkeltjes die uh, alleen van vroeger er nog zijn. Het grootste voordeel van deze straat is dat we dus uh, nagenoeg geen grote winkelketens hebben. Ja, hoe heet dat ook alweer? De verblokkering van de winkelstraat. Klopt, dat is uh, ja, een uh, mooie term voor het... Uh, Overheersen van de grootwinkelbedrijven. Het lukt aardig hè, om dat hier tegen te gaan. Want ik heb een kruidvat gezien. Dat is de enige die er zit. Dus die moet u er nog even uitwerken. Nou, die krijgen we er niet uit. Want het is natuurlijk ook wel zo dat één of twee uh, grootwinkelbedrijven ook wel weer een bepaald publiek trekken. Noodzakelijk kwaad. Ja. Nergens zie ik een blauw bordje aan de gevel hangen. Maar er is geen twijfel mogelijk. Want tussen de kerk en nummer 2 hangt van die typische decemberverlichting. Met daarop een tekst. Welkom in de Steenstraat. De tekst die hangt aan de drie toegangspunten van de Steenstraat. Dat is het hele jaar door. Een beetje ouderwets, een beetje nostalgie. Ja, ik denk het wel. Mensen gewoon weer kent laten maken met het gezellige. En dat, dat gaat heel goed met, met feest of sfeerverlichting. Iedereen kent de Steenstraat. Als je Steenstraat uh, noemt, ook als je bijvoorbeeld op vakantie bent, dan weten mensen: Goh, het is van het Monopoliespel. Maar verkoopt u er ook meer broccoli door? Dat zal ik niet zo durven te zeggen. De Steenstraat dus. En een van de eerste winkels aan mijn rechterhand is een spellenspeciaalzaak. speciaalzaak Spelkwartier. Met van alles in de etalage: Scrabble, een schaakbord, Risk, Carcasson, Rummy Cup. Stef de stuntpiloot, maar ik mis er één. Hallo, u bent de bedrijfsleider hier? Ja, dat klopt, dat ben ik. Ik ben zo verbaasd. Ja? Ja, want ik dacht, een spellenwinkel in de Steenstraat. Ja, dan uh, zou je na het, uh, waarschijnlijk een referentie naar een monopolie verwachten... We hebben het wel gehad, maar uh, op een gegeven moment uh, ja, was het grapje er weer vanaf. En toen hebben we het uh, weggehaald. Die Steenstraat, ja. is het veel veranderd de afgelopen jaren? Het is niet meer de allure die het vroeger had. Vroeger was het echt de speciaalzakenstraat van Arnhem. Maar het is weer aan het terugkomen. De gemeente heeft net uh, vorig jaar een boel geld geïnvesteerd in het opknappen van de straat. En uh, je ziet ook wel dat de straat echt weer aantrekt. De leegstand van winkels is hier uh, een stuk minder erg geworden. Dus het gaat echt wel de goede kant op met de straat. Oké, okay, bedankt. Ja, graag gedaan. Als je er zo doorheen loopt, is die steenstraat heel duidelijk geen straat als alle andere, Geen dertien in een dozijn. Hallo. U bent de postzegelman? U bent de postzegelman, ja. Of zoals dat hier heet? Filatelist, hè? Postzegelboer. <laughs> Wat je wil noemen. <laughs> ja. En zo te zien al heel lang. Deze winkel is hier vanaf 1962. En daarvoor zaten we aan de overkant van de straat in een iets kleiner pandje. Ah, u bent aan het uitdijen? We zijn aan het uitdijen, ja. Dat dat nog kan in deze tijd met postzegels. Ja, je moet het goed, goed je best doen. Dan komt het vanzelf goed. Ja, dat is te makkelijk. En ja, zuinig doen. Zuinig doen? Zuinig doen. Goed op de kosten letten. Zo is het. Ieder jaar een paar postzegels meer verkopen dan het jaar daarvoor. Zo is het. Want die huur is ook hier gestegen natuurlijk. Flink hoog, ja. ja. Dus voor jonge lui is het moeilijk om uh, te gaan starten. Dank u. Oké, okay, graag gedaan. Succes, hè? Even naar de overkant. Dat is een bijzonder belletje, hè? Ja, dat is nog een echt ouderwets belletje. Ja. Want u bent ook een ouderwetse winkel? Wij zijn een ouderwetse winkel, in de, in de goede zin van het woord. Ja. Dat is jenever, hè? Dat is jenever, ja. ja. Tijnnagel jenever. Dus jenever uh, met uh, extra veel uh, kruidnagel. 15,70 ja. ja. euro. Hoe, hoe goed kent u de straat? Redelijk goed. Al een jaar of 35, 40... Ik vind het een hele bijzondere straat. Er is toevallig, het begin van het jaar, is de hele Steenstraat over op de schop geweest. De teerbaan is weg en er zijn nu uh, klinkers gelegd. Dat vind ik zelf een enorme vooruitgang. Allure. Ja, het is ook, ook een goed. beetje raar, hè? asfalt in de Steenstraat. Het is een beetje raar. Die, die asfaltstrook dat was ook echt een soort racebaan geworden... zonder enige drempel erin of wat voor hindernis dan ook. Dus dat die klinkers terug zijn, dat is geweldig. Ja, ja gaat het zo. Kijk. Goed, Rick. Jij weer. Oké, okay. daar gaan we dan. 10. En die 10, komt terecht op. 7, 8, 9, 10. Elektriciteitsbedrijf. Dat betekent dus de gas- en lichtrekening 2000 euro voor jou. Eh, ja, mooi is dat. Dokker, ja, maar zo heb jij die in bezit? Ik kan, ik kan hem niet kopen. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dat is allemaal in de hand van de bank. <laughs> dat... Ik wil wel zelf gooien, Ander. Ik gooi. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Houtstraat ah, Haarlem. En die is in de handen van... Heb ik die zelf? Rick? Nee, nee, nee. Dit is ik oh, dat moet je bij Rick betalen. ben ik. Jongens, ik word wakker. En... Ik, zeg, ik zeg altijd snel, die heb ik zelf. En dan, want als je de volgende aan de beurt is, dan uh, hoef je niet meer te betalen. Ah, ja. Ja, het, het spel moet hard gespeeld worden, Rick. Oké, okay, okay. de Houtstraat. En, houtstraat. En je mag het dus verdubbelen. En dat is dus een euro's. Dus... 2400 euro. Komt u maar even door. 2400 euro in de Houtstraat is dit. Nou... Goed, we gaan zo verder met, uh, met het spel, zo uh, na acht uur. U kunt het ook volgen trouwens via nos.nl. Er wordt een webblog bijgehouden. En uh, we hebben een filmpje laten maken van, uh, van het hele spel. Radiotour door het land in crisis. Zo heet het weblog. Staat gewoon op de voorpagina. Aanklikken en doorklikken. Dat is het hele systeem van nos.nl. Met de nieuwe Nevit Trendline HR-ketel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 Twee jaar geleden maakte de reisbranche afspraken om dit soort praktijken tegen te gaan. Maar lang niet alle partijen blijken zich daar dus aan te houden. De Consumentenbond opent vandaag een meldpunt waar klanten terecht kunnen met hun klachten. De voetbalclubs Buitenboys en Nieuw Sloten gaan weer tegen elkaar spelen. Dat hebben ze gisteravond besloten tijdens een eerste gesprek... sinds de fatale mishandeling van grensrechter Nieuwenhuizen van de Almeerse club Buitenboys. De voorzitter van Buitenboys daarover. Ja, dat was een um, open en eerlijk gesprek.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 B1 is uit de competitie gezet, de voorzitter zei het al. Zes spelers en één man van vijftig zitten vast in deze zaak. In de Verenigde Staten hebben de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... het voorstel voor de begroting van 2013 van hun eigen leider afgewezen. En daarmee lijkt een compromis tussen de Republikeinen en de Democraten... verder weg dan ooit. Eerst was de republikeinse leider Boehner nog positief... dat hij en zijn partijgenoten er wel uit zouden komen. We gaan stemmen om zoveel mogelijk Amerikanen en kleine bedrijven te beschermen... tegen aangekondigde belastingverhogingen, zei hij. Today we'll vote uh, to protect as many American families and small businesses as possible... from the tax hikes that are already scheduled to occur. The president has called on the house again and again... to pass the bill to protect 98%. In het plan van de Republikein was een belastingverhoging opgenomen voor Amerikanen die meer dan een miljoen dollar per jaar verdienen. Ruil daarvoor zou er minder worden bezuinigd op defensie. Als het niet eens worden voor 1 januari in Amerika, dan krijgt het land automatisch te maken met bezuinigingen. En de rechtbank in Breda doet vandaag uitspraak in de zaak over de brand bij chemiepak.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 DNOs, het Radio 1-journaal. De hele ochtend gaat het al over het nader om einde van de wereld. Gaat dat nou wel gebeuren of gaat dat niet gebeuren? Nou, een van die plekken waar je veilig zou zijn... dat is op een berg bij het uh, Zuid-Franse Pyrenee-dorpje Bougara. Vanwege een berg die daar vlakbij ligt, de Pique de Bukhara. De berg is inmiddels afgesloten door de politie... maar correspondent Ron Linker die wilde weten van twee mensen... die die berg goed kennen, wat er nou allemaal te zien is. C'est pas la fin du monde, quelle bonne nouvelle Mais c'est pas la fin de ce monde, mauvaise nouvelle de wereld vergaat niet. Dat is het goede nieuws, zingen deze jongens. Het slechte nieuws is dus helaas dat alles in de wereld het oude liedje blijft. Ze hopen wel op een andere wereld. Er valt veel aan deze te verbeteren, maar vernietiging dat hoeft nou ook weer niet. Bonne nouvelle. Twee zingende jongens met op de achtergrond de Pic de Bougarache... de berg waar de ufo's uit zouden moeten opstijgen. Sylvain Durif met lang, wapperend haar en een fel roodgede wolle trui... beweert, iets verderop, dat hij alles in de berg is geweest. Zoals Pieter Pan. We zijn in het corretariek en we zijn in de montagne. Net als Peter Pan vloog deze man dus de berg naar binnen, zegt hij. Nou, Peter Pan is het bekende verhaal van de man die maar geen afscheid kon nemen van de fantasiewereld van zijn jeugd. Misschien onbedoeld toch een aanwijzing voor het verdere verhaal, de beschrijving van de binnenkant van de berg. Je suis entré la montagne et j'ai vu une immense prairie sous la montagne, donc vaste champ. milieu du champ, il diamant arc-en-ciel. C'était une cité diamant arc-en-ciel. Volgens hem is er in de berg dus een uitgestrekte prairie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 Dat er op 21 december gaat gebeuren. De 21: rien du tout d'extérieur. Pas de cataclysme, rien du tout. Het is gewoon een intérieure interieur, zoals ik zei. Dus het is iets silencieus dat opent in elk van ons, op elk van onze cellules. Alsof het gesneden koek is voor hem, er komt dus geen cataclysme. De verandering op 21 december komt in de mens zelf, op celniveau, geruisloos en vredig. Wat dat dan ook mogen zijn. Oh, Pic, uh, j'ai dû monter 3 400 fois, misschien plus. <laughs> misschien wel de laatste man die legaal de berg opging, Michel Blondel. Reizige gestalte met grijze baard, in wintertijd gestoken in korte broek... waaronder zijn lange bruine benen zichtbaar zijn. Een soort kruising tussen Grizzly Adams en de kerstman. Heeft de Pic de Bugaras al honderden malen beklommen. Maar hebt u er wel eens mensen gezien die geloven in het einde van de wereld? Ik pense dat er a certainement, parce que des fois je kleine des petites bougies die zijn allumé des petits drapeaux qu'on tient installé Wel sporen gezien, vaccinelichtjes in een cirkel, kleine vlaggetjes. Maar aan de mensen die de berg opgaan, kan ik niet zien waar ze in geloven, zegt hij. Eén ding is volgens hem wel: Larry Koek, die buitenaardse wezens. Non, mais je sais pas encore de mener quel genre de zigzag terecht stemmen. Niet één UFO gezien, zegt de man die de berg op zijn duimpje kent. En die niet kan wachten tot zondag. Want dan gaat de piek weer open. En is al dat gebazel over het einde van de wereld voorbij. <middels> Een heel klein applausje was dat de wereldpers uh, gaf daar applaus uh, in Boekhara voor de muziek. Ze zijn natuurlijk ook druk uh, die wereldpers, want ik zie uh, nu Sky en ik zie CNN. En beide staan ze daar live te praten vanuit Boekhara, waar onze Ron Linker dus ook was. Die maakte de reportage. Tom van het Hek, Tom, wij gaan het gewoon over het voetbal hebben. Want ja. Um, ja, anders krijg je van die ingewikkelde discussies. Wie moet het dan kampioen worden en wie moet de beker winnen? Maar ja, als de wereld is vergaan. Maar goed, uh, gisteravond voetbal, KNVB beker, kwartfinale, Ajax tegen Groningen. Makkie? Ja, was uiteindelijk een makkie. De, de trainer van Groningen had heel veel verteld op de persconferentie. Maar was dat blijkbaar vergeten te vertellen aan zijn spelers. Want het was echt, uh, ja, het was echt kat en muis. En uh, onverwacht toch wel. Ajax in uitwedstrijden over het algemeen toch niet zo goed. Maar heer en meester werd uiteindelijk 0-3. Groningen kwam nauwelijks in het stuk voor. Tot grote teleurstelling van weer een verloren seizoen daar een beetje in Groningen. Maar ja, ze hadden echt heel weinig in te brengen. En dus Ajax als achtste naar die uh, kwartfinale. Ja, en voor Ajax trouwens een heel goed uh, seizoen. Want ze op alle fronten nog mee, in Europa, in de competitie en in de beker. Ajax doet op alle fronten nog mee, is het enige Europees. Daar werd ook voor geloot, Dat zullen we eerst de bekerloting doen? Laat de bekerloting doen. Dat, dat was ook wel, je nou. ja. Je moest er heel lang op wachten gisteravond, maar toen werd er uiteindelijk geloot. En toen kwam er toch wel een hele leuke loting uit voor de beker. PSV Feyenoord, en of dat nog niet genoeg was, Vitesse, Ajax is van de top vijf. Vier clubs tegen elkaar, en dan zullen Den Bosch en AZ tegen elkaar spelen. En Peck Zwolle en Heracles eh, met genoeg kennis van hebben genomen. Maar Vitesse, Ajax, PSV, Feyenoord. Die beker leeft echt in Nederland, wordt steeds leuker. Dus uh, als we er nog zijn tegen die tijd met de wereld, <laughs> hebben we een mooie volgende rol in ieder geval. Eind januari wordt het gespeeld. Eind gespeel. januari, ja, dat moet ook wel lukken, ja. En dan uh, die, die Europa League. Um, ja. Eerst even Nederlands. Ajax loont tegen Steaua Boekarest. Ja. Ook een ja. grote naam uit het verleden. Een grote naam uit het verleden. Ik, ik denk dat altijd, ik moet daar wat zinnigs over vertellen, maar ik kwam tot geruststelling <lacht> achter dat ook de trainer en de, de marketingman van Ajax van de Sar en de Boer niet veel verder kwamen dan grote naam uit het verleden. <lacht> uh, bovenaan in de Roemeense competitie. We weten weinig van ze. Gewonnen van Stuttgart. Kortom, een beetje vergelijkbaar elftal met Ajax. Dat zei Edwin van der Sar denk ik wel terecht. Kan alle kanten op. De winnaar overigens heeft een grote kans om daarna tegen Chelsea te loten. Dus dat is toch nog wel een soort uh, extra bonus, want dat vinden we dit soort Cluster in deze huidige tijd toch wel heel erg leuk. Dus wordt ergens in februari allemaal gespeeld. Ajax begint thuis. Ziet er vrij gelijkwaardig uit. Maar zeker ook niet kansloos voor Ajax. Nee, een mooie pot kan dat worden. En dan de Champions League. Er zijn ook ja. een aantal mooie wedstrijden getrokken. Ja, ook daar uh, uiteindelijk 16 clubs over en dan kan het een beetje zo lopen dat alle grote elkaar ontlopen, maar dat gebeurde niet zo, hoewel je ook moet afvragen wie nog uh, zo groot is. Want Arsenal, Bayern, München is bijvoorbeeld wel een geweldig affiche, maar ja, uh, als je de prestaties van Arsenal ziet dit jaar, moet je, je niet afvragen of Bayern München misschien niet best blij kan zijn met die loting. Barcelona, AC Milan natuurlijk een beetje hetzelfde. AC Milan echt tobbend, maar goed wel overlevend weer wat beter wordend ook in Italië, maar tegen Barcelona uh, de hang naar het verleden is groot, maar daar is Barcelona toch wel de favoriet. Maar dan heb je Real Madrid, Manchester United. En dat is toch wel, ook al is Real Madrid niet helemaal in goede doen... die hebben toch wel een zodanig elftal dat Manchester United en Van Persie... wel op een ander uh, uh, bekertje uit die koker gehoopt zullen hebben. Dus wat dat betreft is het wel leuk dat ook in dit stadium in februari... die Champions League uh, volop gaat leven. Dus we gaan eerst eens even een paar weken een beetje rusten. Zondag nog een competitieronde. En dan kunnen we ons alweer gaan verheugen op weer allerlei nieuw voetbal het komend jaar. Uh, Tom, en dan wil ik nog één ding met jou bespreken. Want uh, we kennen hem wel, de kleine man met, ja. uh, met de bal altijd aan de voet. Maradona, ja. uh, die wordt bondcoach. Hij is ook al ergens geweest ja. in een golfstaat. Ja. En Naar bondcoach van Irak. Ja, dat staat in de Argentijnse pers. En de Argentijnse pers zegt dat dat vrijwel zeker is. Ik vind het eigenlijk sowieso opmerkelijk nieuws... als iemand Maradona überhaupt nog als coach wil hebben. Ja. Want in dat opzicht heeft hij geen enkele record... waarin hij heeft laten zien dat hij ook maar iets van dat vak zeg maar, begrijpt. Dus dat is al bijzonder. En dan de combinatie Irak en Maradona. Ja, het is een hele bijzondere. Maar het schijnt zo goed als zeker te zijn. En dan gaat hij daar ja, een aantal maanden... is het meestal veel langer, haalt hij het meestal niet... gaat hij daar uh, zijn kunsten verrichten. Het blijft natuurlijk wel een wereld. Naam, in dat opzicht zeggen mensen die altijd je haalt wel wat binnen, maar in allerlei opzichten haal je wel wat binnen met Maradona. Laat me het zo zeggen. Nou goed, we hebben denk ik dit gesprek over een paar maanden weer, maar dan ja. zal hij vertrokken zijn. Ik uh, heb jouw voorspelling genoteerd. Wij hey uh, sterkte sterkte met de stem en we horen je zondag. En wij danken. Hoi hoi. Straks, hoe groot zijn de kerstpakketten dit jaar? We doen een steekproef op het station Eindhoven. Tamara Bruggemans, een uurtje niet gehoord, maar nu ik je wel hoor, denk ik... Ai, wat is het? Ja, het valt nog mee hoor Bert. In totaal 6 kilometer en dat is verdeeld over de A13 daarna richting Rotterdam. Daar is het langzaam rijden tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein over 2 kilometer. En een stilgevallen auto veroorzaakt vertraging op de A59 zonzeel richting Os voor knooppunt Hoijpolder 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Mensen met klachten over cardiologische zorg... kunnen nu terecht bij een landelijk meldpunt. Het meldpunt is van de vereniging Hartpatiënten Nederland. En Henry Hane is van die vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom een meldpunt? Uh, een meldpunt is nodig omdat we het idee hebben... dat er steeds meer afdelingen cardiologie toch dreigen om te vallen. Want we waren eerst het Rooart van Putten... Uh, waar de afdeling cardiologie een tijd lang dikt is geweest... en nou eigenlijk maar op hele kleine basis weer geopend is... Uh, nou, het ziekenhuis in, uh, in Zeeland weer. Um, het lijkt wel een domino effect te worden. Dus wij hebben um, het idee dat uh, mensen toch, um, uh, half patiënten altijd, de moeten bieden om um, te vertellen over hun uh, afdeling cardiologie, waar ook in Nederland. Heeft u het idee dat het niet goed gaat dan? We hebben het idee dat uh, cardiologen um, misschien wat te weinig gecontroleerd worden door een eigen vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Die moeten erop toezien dat die cardiologen goed geschoold uh, blijven en voldoende bijscholing krijgen. En we hebben daar onze twijfels over. Want wat voor klachten verwacht u? Ja, want wat je in het ziekenhuis bijvoorbeeld in Zeeland nou ziet, dat is dat cardiologen met elkaar niet door één deur kunnen. Dat heeft misschien ook te maken met het feit dat zodra er fusies zijn en dergelijke, dat dan mensen in maatschappen worden samengevoegd die ja, elkaar niet goed kunnen verdragen. Maar dat gaat allemaal ten koste van de patiënt. Want kijk, je, kijk, je kan elkaar niet aardig vinden, maar dan kan je nog wel professioneel opereren. Of op, niet alleen opereren, maar gewoon ook medische zorg ver, verlenen. Maar u heeft aanwijzingen dat dat niet het geval is? Ja, het zou inderdaad zo moeten zijn dat, uh, ondanks het, het feit dat de eeuwsbots uh, toch uh, een goede uitwisseling van informatie moet uh, kunnen, maar blijkbaar lukt dat niet. Nee. En, en op wat voor manier zijn de patiënten dan de dupe? Wat merken die daarvan? Het kan dus zijn dat er, de overdracht van gegevens niet goed gaat, dat, uh, dat een cardioloog dan foute beslissingen neemt. Precies, dat hij een diagnose stelt, maar dat hij de, de volgende niet laat weten, dat eigenlijk. Ja. U kreeg al heel veel uh, klachten over dat Ruward van Putten ziekenhuis. Hoeveel klachten heeft u trouwens ondertussen binnen? Nou, wat ik begrepen heb is dat er um, sowieso bij ons al uh, 150 mensen geklaagd hebben... klachten binnen zijn dus. En bij uh, Zorgbelang Zuid-Holland ook nog eens een keer 50. Dus ja, er zullen een aantal dubbelen bij zijn. Maar uh, ja, dat is ook een behoorlijk aantal. Ja, en meestal worden klachten verzameld en dan ga je er iets mee doen. Wat, wat wilt u ermee doen? Nou, wij willen uh, hoe dan ook... Uh, een gesprek met het ziekenhuis en spijkenissen. Maar die hebben daarover, laat ik zeggen, geen haast. Want de Raad van Bestuur, de voorzitter, die gaat op vakantie binnenkort dus zodra hij terug is, kunnen we weer een keer met elkaar, of kunnen we een keer met elkaar aan tafel gaan zitten. En dat zal waarschijnlijk pas in februari zijn. Ja, maar ik bedoel eigenlijk ook, uh, dat is het ene inderdaad, maar dat wat u nu gaat, uh, dat meldpunt wat u nu heeft opengesteld, wat eigenlijk voor heel Nederland is. Ja. Wat, wil, wat wilt u daarmee doen? Kunt u niet beter gewoon in gesprek gaan met al, uh, al die uh, uh, geneesheren, met al die medisch specialisten? Ja, dan moeten we wel weten waarover we in gesprek moeten gaan, want ik dat we nou, wel U heeft nogal wat, wat zorgen, gaat. heeft u net, uh, net verteld. En u heeft, ik bedoel, u heeft nog niet al het bewijsmateriaal verzameld. Hmm. Maar als u het zo vertelt, dan heeft u toch voldoende zorgen om in gesprek te gaan? Ja. We willen vooral weten welke afdeling cardiologie niet goed functioneren in Nederland, zodat we daar onze eerste aandacht aan kunnen schenken. Ja, maar goed, als u al honderden klachten binnen heeft gekregen over cardiologen, dan zou ik dat alvast laten weten. Ja, precies, maar dat gaat dan over het ziekenhuis in het spijken Oké, okay, dat gaat alleen daarover. Ja. Maar goed, u gaat het dus nu uh, verzamelen. En uh, wanneer denkt u uh, dat u voldoende materiaal in handen heeft? Dat is afwachten. Het is nou natuurlijk, uh, uh, hoe heet dat, uh, Ja, kersttijd. Dus dat uh, zal allemaal ja. op een, een lager pitje zijn. Dus in januari hopen we wel meer zicht te krijgen op wat er gaande is. Spreken we tegen die tijd weer. Meneer Hane. ik dank u wel. Henry Hane was dat van de vereniging Hartpatiënten Nederland. En hij zei het al, het is de kersttijd. Het is uh, voor heel veel mensen, was het gisteren al de laatste werkdag van het jaar. Sommigen uh, vandaag. Het moment waarop in ieder geval traditioneel de kerstpakketten worden uitgedeeld. Een extraatje dit jaar. Want... Het is tenslotte crisis. Dus is er een kerstpakket. Maar de vraag is, hoe groot is het kerstpakket dan? John Zabach, dan polshoogte op het station in Eindhoven. Kerstpakketje gekregen? Ja, zeker. Weet je al wat erin zit? Want de doos is nog erg dicht. Ik heb nog niet gekeken, nee, inderdaad. Wat denk je? Het is van uh, natuurspellen of zo. In ieder geval. Nou, er staat wel mooi natuur op de zijkant in ieder geval, ja. in het Engels. Nature. Dus ik denk iets uh, van biologisch, ecologisch. Voor wat voor soort bedrijf werk je? Advies en training. En dat heeft toch niks met nature te maken? Nee, inderdaad. Maar ik weet niet. Hij is nog dicht, hè? Ja, hij is nog dicht, ja. Wat denk je dat erin zit? Uh, ja, ik denk wel eten en misschien een wijntje. Uh, ik lust zelf geen wijn, maar dat maakt in zich niet veel uit. Ja, en nog wel andere spullen, maar ik zou echt niet weten wat er allemaal in zit. Het is nog een flinke doos? Ja, het is zeker een flinke doos, ja. ja. Viel, denk ik, nog wel mee. Ik bedoel, we leven toch in een tijd van crisis. Ja, maar dan mag zo'n doos, mag toch wel of niet? Ja, je weet niet wat erin zit. Hè? Misschien is het wel heel ruim. Een wolle trui of zo. Ja, dat, ja dan zou ik er ook blij mee zijn. Lekker warm. Wanneer ga je het uitpakken? Uh, als ik thuis ben. En waarom niet delen? Ben je niet nieuwsgierig? Jawel, maar gewoon lekker als ik thuis ben op mijn gemakje. Even kijken wat erin zit. Ik ben het jasje aan het verwisselen. Uh, u gaat naar het werk, komt van het werk af? Ik kom van het werk af en ik ga naar mijn werk. U heeft twee banen? Nee, ik ga naar een uh, feestje. Oké, okay. Een kerstfeestje. Ja, een kerstfeestje. Krijgt u daar een kerstpakket? Uh, die heb ik al gehad. En wat zat erin? Uh, eten, eten en nog meer eten. En wat voor eten? Uh, maar het, uh, volgens mij pasta wijn, uh, koekjes, uh, thee, chocola, allemaal dat soort dingen. Was het dan minder als vorig jaar? Nee, het is meer. Meer? Ja. In deze tijd? Ja, ik. Uh... Verbazingwekkend, toch? Ja, nou ja, weet ik niet. Gaat het goed bij het bedrijf? Ja, hartstikke goed. Niemand ontslagen? Nee. Wat voor branche zit u? Ik zit in een kledingbranche. Oh, nou, verbaast me toch. Want de mensen houden een beetje het geld op zak. Is de indruk. Uh, dat lijkt wel, maar dat, uh, uh, bij ons is dat niet zo. Zeg maar, ze doen in ieder geval niet uh, bezuinigen op personeel. En op kerstpakketten? Nee, op kerstpakketten sowieso niet. Ik zie geen kerstpakket. Nee, dat doen we niet meer aan hè. <laughs> nee, waarom niet? Gewoon niet. We zijn niet nodig deze tijd. Deze tijd van uh, recessie. Kan eigenlijk niet. Ik kan eigenlijk van niet, nee een beetje solidair zijn met iedereen. Beter dat iemand nog werk heeft dan dat de werkgever massaal geld uittrekt voor kerstpakket? Lijkt me wel, ja. ja ik, vind, ik kan wel toch verhalen dat mensen het belangrijk vinden. Ja, belangrijk? Wat is belangrijk? Dat is een filosofische vraag. Ik denk dat ze het leuk vinden, maar belangrijk. Zonder een kerstpakket kun je ook een goede kerst hebben. U mist het niet. Zegt u? Ze? U mist het niet. Ik wist het niet. Nee, nee. alleen maar showen en een trein. Alleen maar lastig. En hey, je hebt er niks aan, hè? Ah, die wijn niet te zuipen, hè? John Sabach die nam dus polshoogte op het station in Eindhoven. En het ging dus over de kerstpakketten. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Eerst maar Jan Koekoek.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 Dan zou die namelijk worden gearresteerd. Slachtoffers van de vliegramp in Faro hebben het Rijk voor de rechten gedaagd. Ze stellen de toenmalige Raad voor de Luchtvaart dat hij bewust informatie heeft achtergehouden. Het is voor het eerst dat de Nederlandse overheid... vanwege een vliegramp voor de rechter wordt gesleept, schrijft het AD. Het is vandaag precies twintig jaar geleden... dat het toestel van Martinair tijdens een onstabiele landing in slecht weer... crashte op de luchthaven in Zuid-Portugal. Oud-CDA-voorman Maxime Verhagen zegt in de Volkskrant... dat hij de gevolgen van de samenwerking met de PVV heeft onderschat. Verhagen maakte naar eigen zeggen een inschattingsfout. Voor hem was er een groot het verschil tussen meeregeren of gedogen. Anders had hij het niet gedaan. Maar veel mensen maakten dat onderscheid niet. En morgen staat er een uitgebreid interview met Verhaag in de Volkskrant... De oud-minister blikt daarin terug op zijn jaren op het Binnenhof. Hij onthult dat hij in 2010, ruim voor de landelijke verkiezingen... al een beroep heeft gedaan op Jan-Peter Balkenende... om zich terug te trekken als partijleider. Criminelen gebruiken de site van het UWV nog steeds... om werklozer te misbruiken. Bijvoorbeeld door de werkzoek om de geld te laten witwassen. Dat schrijft Spits. De Fraude Helpdesk heeft het afgelopen halfjaar 17 meldingen binnengekregen... over de zogeheten job offer fraude via UWV-site werk.nl. Eerder dit jaar luidde Fraude Helpdesk ook al de noodklok over dit fenomeen. Werkzoekenden kregen bijvoorbeeld geld gestort... en moeten dat weer overmaken naar verschillende andere rekeningen. Vuurwerkverkopers maken zich zorgen om de Black Cobra... Dat is legaal vuurwerk dat dit jaar voor het eerst op de Nederlandse markt te krijgen is. Het vuurwerk uit China lijkt op de illegale variant. Maar als je het op eenzelfde manier zou afsteken, kunnen er fatale ongelukken gebeuren. Waarschuwen de vuurwerkverkopers in de Telegraaf. Consument krijgt het idee dat het knalvuurwerk is. Maar het is een komeet die door de straat vliegt... en 20 meter verderop met een immense knal uit elkaar spat. Dat zegt de voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Je kunt niet overzien waar die terechtkomt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een onderzoek gestart naar de Black Cobra. En in de haven van Amsterdam is beslag gelegd op het superjacht van apple guru Steve Jobs. Het schip met de naam Venus werd ontworpen door de wereldberoemde Philip Stark... En gebouwd bij een Nederlandse werf. De ontwerper heeft een conflict met de erven van Jobs. Stark zegt dat hij nog 3 miljoen euro te goed heeft van de familie. En dus heeft een Amsterdamse deurwaarder het jacht aan de ketting laten leggen. En dat schrijft het Financiële Dagblad. Geen zin in overvolle supermarkten dit weekend. Doe gewoon je boodschappen tijdens de kerst. Volgens de AD is er een groeiend aantal supermarkten open met de feestdagen. Uit cijfers blijkt dat klanten het erg prettig vinden dat ze voor hun boodschap op eerste kerstdag nog snel even naar de winkel kunnen. En er wordt meer gekocht dan alleen een vergeten kerststol. Gemiddeld middel aankoopbedrag was vorig jaar vergelijkbaar met een normale zondag. Of het personeel het ook zo prettig vindt, dat schrijft de krant overigens niet. Planning is ook een kunst, hè. De is absolute kunst. Goed, uh, dankjewel Marian. Um, dat is het mediaoverzicht van uh, uh, hedenochtend. Wat gaan wij doen zo dadelijk na de klok vanachten? Nou, we zijn er nog, dus ik denk dat we niet zoveel aandacht meer hebben voor het einde van de wereld. Hoewel, we gaan ook nog eventjes naar Aalte, want dan wacht men op het einde der tijden. Mijn Remmers is uh, erbij. We hebben het over de Consumentenbond, die maakt zich boos over dat we allemaal extra moeten betalen, waar we niet om gevraagd hebben. En nog veel meer nieuws. Morgen in Breed. Een terugblik op het politieke jaar. Met Henk Jan Oormel van het CDA. Ik vond het ook zo eervol om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Ik zag het ook als een roeping. Hij nam na tien jaar afscheid van de politiek. Als dat ophoudt, dan doet dat pijn. Met een nieuwkomer in Den Haag. Ouderen hebben echt de afgelopen jaren ingeteerd op hun pensioen. Henk Krol van 50PLUS. Eindelijk is er een partij die voor ze opkomt. En met Sadiq Hatjaoui van Instituut Forum. We moeten onze samenleving gaan inrichten. Niet alleen maar op mensen